Ja, geef Doel, hier op de Day Before Tomorrow. Je hebt uh, opgetreden voor Prins Laurent. Oh ja, shit! <laughs> Groetjes aan uh, Pr Prins Laurent. En waar is hij? Hij is net uh, naar huis, maar hij was hier niet alleen. Hij was hier ook met zijn vrouw en zijn kinderen. Shit man, had ik hem even moeten groeten man. Wacht even, is hij echt naar huis? Ik dacht van ja, misschien is hij er nog. Kunnen we even een foto maken? Maar uh, nee, uh, jammer man. Uh, uh, Prins Laurent, uh, volgende keer. Moeten we wel even een toffe foto maken, toch? Heb je ooit al eens opgetreden voor iemand van de koninklijke familie of is dat nu de allereerste keer geweest? dan? Uh, in België wel, ja. ja. In Nederland ben ik ook op het Koninklijk uh, Paleis geweest, zeg maar. Als je iets hebt gepresteerd in Nederland, dan uh, uh, kan het zijn dat je uitgenodigd wordt daar. En da dat, dat heb ik wel. Uh, dus ja, dat heb ik wel meegemaakt, maar in België nog niet. Dus uh, ja, misschien hebben ze na vandaag wel zoiets van. Hey, Misschien moeten we een besloten feestje geven. Ja. Dat, zou wel, uh, dat zou wel heel tof zijn. Hier heb je een best of eigenlijk gebracht van al je grote hits. Ja, nou ja, ik was een half uur uh, geboekt en uh, ik dacht van ja, dan... Uh... Ja, kijk, als ik Ik Neem Je mee niet speel, dan worden er mensen boos. En als ik uh, bagagedrager niet speel, dan worden er ook mensen boos, denk ik. En als ik Louise niet speel, dan worden de Louise's boos. En als ik Boeng niet speel, dan worden de hebben ze. Dus ja, maar het zijn ook liedjes die ik graag speel en uh, ja... Dus dat. Dat was wel een vet feestje hè. Ik vond het wel een heel tof feestje. Dit was wel echt nice. Mensen gingen echt los. Ik zie dat mensen plezier maken. Ze amuseren zich. Dat is het belangrijkste van een feestje, toch? Anders kan je beter thuis blijven. Ja. En mensen hadden ja, mensen die waren lekker bezig, dus ja. Leuke echt gewoon leuke, gezellige mensen stonden er allemaal. Dus ja, is top. Het is eigenlijk een heel druk festivalzomer in België en ook heel divers. Je staat op de Night of the Proms uh, in open lucht en uh, je opent de uh, Lokkerse Feesters, de Mainstage. Ja, juist ja, heel divers dan. Ja. Ik speel gewoon zeg maar mijn, uh, mijn muziek. En, ja, ik heb niet echt altijd een heel beeld bij, bij alles, weet je wel. En, en ik speel gewoon mijn muziek en voor het publiek wat daar staat. En, uh, ja, tot nu toe uh, gaat het goed. Tot nu toe is dat een feestje, dus uh, ja. Nou ja, uh, Night of the Prom's Logos een Feest, ja, ik weet niet dat dat heel verschillend is of zo. Ik vermoed toch wel als er een symfonisch orkest achter je staat of een DJ. Oh, oh, zo, ja, zo op die manier wel, tuurlijk wel. Alleen uh, uiteindelijk spelen we uh, liedjes uit mijn repertoire ja. voor uh, publiek. En ik uh, geloof er gewoon heilig in dat, dat mijn repertoire en de liedjes die, die ik heb en de hits, dat, dat we die voor uh, iedereen in België en in Nederland kunnen spelen. Dus uh, of dat met een uh, orkest erachter is of niet, ja, in dat opzicht is het natuurlijk wel iets anders. ja. Maar wij gaan gewoon die liedjes spelen. Dus ja, ja voor mij is dat niet echt uh, heel anders ofzo. Dan heb je een clubshow en een uh, schouwbrugtoernee. Uiteindelijk uh, naar de finale te gaan. Voor de tweede keer de Lotto arena. Voor de vierde keer. De vierde keer, sorry. Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, maar ik ben trots, weet je wel. <laughs> Daar ben ik al wel ideeën voor aan het verzinnen. Dat is 18 april, dus het is bijna ja, een maandje later, zeg maar. Dan, dit jaar was 23 maart, volgend jaar 18 april. Uh, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik ben mij wel eerst nog aan het focussen op die clubtour in het najaar. En nog op andere dingetjes waar ik allemaal mee bezig ben, weet je wel. Ook, uh, We gaan ook weer iets op televisie doen en ja, we gaan leuke dingen doen dus, ja. Uh, yeah. Ja, je bent echt alomtegenwoordig in België. Zelfs, mag ik het zo zeggen, Populairder in België ondertussen dan, dan in Nederland? Ja, ik de, ja, op dit moment ben ik populairder in België dan in Nederland. Maar ja, en, en dat vind ik leuk. Soms is dat zo, ja, ik ben ook een tijd veel populairder in Nederland geweest dan in, dan in België. En, ja, ik, ik, ik ga gewoon waar het water uh, stroomt, zeg maar. En uh, waar, waar het uh, heel leuk is. En als ik hier heel veel word geboekt en meer dan in Nederland, dan, uh, dan ben ik hier dus meer. Ik, ik vind het eigenlijk... Ze vragen mij ook altijd, ja wat is het verschil tussen Nederland en België, maar dat, dat is gewoon niet te zeggen. Het is gewoon, al, op ieder feestje is het namelijk anders. En dan zou je denken van ja, maar ja, je speelt dezelfde liedjes en er staat publiek, maar er is overal een andere beleving. En overal maak je weer iets anders mee, dus ja, ja. Er zijn er heel veel Nederlandse artiesten die moeite hebben om een Vlaams publiek te vinden. Jij hebt dat toch gevonden, hoe verklaar je dat? Dat je, dat je toch door bent gebroken hier in België? Ja, dat wordt ook wel vaker gevraagd. Alleen, dat is gewoon best wel, best wel moeilijk. Maar ik denk gewoon... Mijn liedjes, mijn muziek is gewoon heel puur oprecht. En, en, en gewoon van eerlijk. Niet, uh, en niet te ingewikkeld. En, ja, en ik, ja, ik weet het niet. Maar ja, de Nederlanders houden er ook van. Dus ja, ik weet het niet. Ik zeg dat ook altijd tegen vrienden van mij. Dan zeg ik van ja... De, de Belgen die kunnen in principe... Alle Nederlandse muziek die er is ook luisteren. Maar dat doen ze niet. Dus misschien zijn de Belgen iets... Kies Keuriger. Ik, ik weet het niet. Ik heb daar geen verklaring voor, nee. Ik heb er vaker over nagedacht, maar ik, ik weet het gewoon niet. Brodje Bak heb je ook vandaag uiteraard gebracht. Die is tien jaar oud, die single. Die single, heb net even afgezocht. Ja, ja het doet het nog steeds goed. Ja. Dat was mijn doorbraak. Ik ben daar heel trots op. Ik ben ook heel trots op de Opposites. Zij hebben in principe, mij uh, ook die kans gegeven om samen met hun dat liedje te doen. Met de, ja, die vrienden van mij die die, die, die film hebben gemaakt van uh, New Kids door hun heb ik in principe die kans gekregen, dus ik ben, ja, ik ben daar trots op en ja, ik, ik, ik kan die weglaten, maar ik want ik heb zelf inmiddels ook een heel repertoire opgebouwd maar ik vind het liedje ook heel tof om te spelen en, en uh, voor mij is dat ook de doorbraak en, en als ik zie dat mensen daar nog steeds heel hard op meegaan ja, dan uh, gaan we die ook gewoon spelen ja zo bijzonder heb je de sample van Otto Noos gebruikt. Ja, uh, is het, eigenlijk is het, uh, uh, was het uh, ooit een soort cover idee, maar ja, het is in principe de sample van Otto Noos, maar het is ook weer niet de sample van Otto Noos. Het is origineel uh, de sample van, uit mijn uh, hoofd volgens mij, Wyclef Sean. En uit een intro van een liedje hoorde je een kindje van een meisje of iets zeggen, hey, hey. En, en heeft hij meerdere noten uitgepakt en hij heeft dat idee, zeg maar, daarvan gemaakt dat eh, eh, eh, ah, daar heeft hij zo achter elkaar geprogrammeerd ja, dat is gewoon geniaal. En, uh, en, en ik heb daar dan weer mijn versie van gemaakt die langzamer is in principe, maar waar wel heel veel energie in zit. En ik heb daar gewoon een refrein overheen geschreven, omdat ik dat zo voelde. Maar ik, eh, ja, ik vind het ook een hele toffe track. En je merkt gewoon dat, nou, dat gaat ook los. Het is echt een... Ja, ik weet niet. Ja, hier in België is dat nog groter dan in Nederland. Maar die was wel ook in Nederland werd die ook op de radio gedraaid. Dus in Nederland kennen ze die ook wel. Wat staat er nog op jouw programma? Wat, wat zijn jouw dromen nog? Je hebt natuurlijk ook nog je DJ zijn bij Eminem. Ja, ja, precies, ja. Ja, dat is sinds kort. Uh, dat doen we dan op uh, iedere woensdag. Uh, volgende week is de vijfde keer. We zouden het vijf keer doen, maar misschien, misschien uh, gaan we iets langer door. Dus, uh, maar daar zijn we nu nog aan het kijken of dat er kan uh, agenda technisch enzo en, zo. en uh, ik vind het heel leuk om te doen ik, ja, ik had daar niet echt verwachtingen bij, ik ken Brahim hij zorgt dat ik uh, hij, hij, hij begeleidt mij daarin hij, ja, ja. Ik, en, en, en dat gaat goed en ik vind het leuk om te doen en ja. ik zie ik, ik, misschien in de toekomst wel een programma of zo. ik zou wel een tof programma willen ooit op de radio maar, maar misschien wel echt iets met, met hiphop enzo en dan ik denk dat er nog wel een uh, gaatje voor is, ergens. Ik lees in de media dat jij overweegt om naar Antwerpen te komen wonen. Wat is daar van aan? Tilburg is toch niet zo gek ver weg? Nee, daarom. Alleen ik vind Antwerpen zo uh, qua, qua stijl, de huizen. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik heb in Tilburg heel veel naar huizen gekeken ook. En mm, ik vind de huizen in Antwerpen, en als ik naar het interieur kijk... Nou, vind ik gewoon veel styliser, dat vind ik veel meer stijl en uh, ik hou ook van oude gebouwen. Maar voorlopig heb ik nog wel een goed huis in Nederland met een mooie studio en ja, ik ben een beetje aan het twijfelen. En, en het hoeft ook niet meteen nu, nu, nu, weet je wel. Alles uh, kan nog, maar, ik hou, ja, maar ik, ik hou wel echt van België. Al sinds wij hier optreden, dan rijden we door België. Dan zeg ik, ja maar hier, sommige mensen die kunnen het Sommige Nederlanders die kunnen het niet waarderen dat sommige huizen er ouder uitzien of anders of dat alle huizen gewoon zonder vergunningen zijn gebouwd, de meeste toch, ooit. Ja, en ik vind dat juist wel heel, uh, ik vind dat juist wel iets te hebben. Tuurlijk, ik heb echt heel veel lelijke huizen hier in België gezien, er is zelfs een boekje van gemaakt. Maar ik vind ook heel veel mooie huizen en daardoor ook juist aan de buitenkant kan je het, een beetje het karakter zien van degene die de huizen echt heeft uh, verzonnen. ja.